En dat zijn er twee minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis is gestegen met 118, heeft het RIVM eerder vandaag bekendgemaakt. En dat zijn er meer dan gisteren gemeld. Toen waren het er 75. Ook het aantal geregistreerde doden nam met meer toe dan de dag ervoor. Kwamen er 165 bij, bijna 100 meer dan de stijging van gisteren. Terry VM zegt dat op dinsdag de cijfers vaak hoger zijn, omdat meldingen van het weekend vaak pas op maandag worden verwerkt. In een hotel in Griekenland zijn meer dan 150 migranten positief getest op het coronavirus. Er zitten 470 migranten in het hotel die allemaal in quarantaine waren geplaatst. Het gebeurde nadat bij een medewerker van het hotel het virus was vastgesteld frisdrankgigant Coca-Cola heeft deze maand wereldwijd een kwart minder omgezet. Eerder steeg de omzet nog iets door het massale hamsteren... maar nu merkt het bedrijf dat de afzet aan de horeca volledig is ingestort. De brand in het Limburgse natuurgebied De Mijnweg is weer opgeleid. Vanochtend leek de brand in het gebied ten oosten van Roermond nog onder controle... maar de brandweer spreekt inmiddels weer van een zeer grote brand... Sinds gisteren is al 170 hectare heidegebied in vlammen opgegaan. Een andere brand die sinds gisteren woedt in natuurgebied de Deurnesse Peel is ook nog steeds niet onder controle. Het vuur daar is minder hevig dan gisteren, maar vooral de harde wind maakt het bluswerk lastig. Het weer, zowel vandaag als morgen, droog en zonnig. Bij vrij krachtige oostenwind ligt de temperatuur rond de 14 graden op de Wadden. Tot 21 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Van de lente Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you we can't but you not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today, Toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your I'm Why am I no coming home?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 Het si esa hier